9 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel zijn ze eruit, er komt een corona-reispas. Vanaf 1 juli kan je daarmee binnen de EU op vakantie en hoef je in principe niet in quarantaine. Het Europees parlement en de EU-landen willen daarmee onduidelijkheid en ongelijke regels per land voorkomen. Vertelt correspondent Sander van Hoorn. Binnenkort is het dus alleen maar een QR-code op je telefoon of geprint en daarmee zou je dus heel Europa door moeten kunnen. Landen mogen nog wel eigen quarantaineregels hebben, maar dan moeten ze specifiek kunnen aantonen dat die helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan. En de politie zoekt nog zeker twee verdachten die gisteren betrokken waren bij een zwaar gewapende overval op een goudtransport in Amsterdam. Eerder werden al zes verdachten opgepakt in een weiland in Broek in Waterland. Een zevende overleed. Op filmpjes van de overval is te zien hoe een witte kanta, zo'n klein wagentje, recht op een gewapende overvaller afrijdt. Nadia zat achter het stuur. Twee mannen met, uh, met automatische geweren. En uh, toen dacht ik van, ja uh, oh, oké, okay, maar de weg is groot genoeg, ik kan er makkelijk langs. Dat lukte dus niet, de overvaller gebaarde met zijn geweer dat Nadia moest weggaan. Toen uh, met gierende banden uh, een stukje door en toen ben ik bij die Poolse supermarkt gaan staan. Daar stond stonden ze schreeuwen van, uh, wat the fuck, wat de fuck. Er is nog veel onduidelijk, zo is niet bekend wat de overvallers precies hebben meegenomen. In Rotterdam is de tweede halve finale van het Songfestival begonnen. Met presentatrice Edcilia Romley, die dinsdag Duncan Lawrence nog gezien had. En hij werd vandaag positief getest op corona. Daarom gaan ze nog meer testen, zegt de organisatie. We willen dat risico natuurlijk zo klein mogelijk uh, houden. Dus ook onze presentatoren worden vanaf nu elke dag getest. Edcilia Romley is negatief getest. Edcilia Romley is negatief getest. En uh, dat is ook de enige manier waarop ze hier vanavond weer op het podium mogen staan. NEC staat in de finale om promotie naar de eredivisie. De ploeg uit Nijmegen won met 3-0 van Roda JC. Het is 3-0. Ik had het niet verwacht dat het zo zou lopen. Maar NEC ja, op alle fronten eigenlijk beter vandaag. Zondag is de finale. Tegenstander is dan de winnaar van het duel tussen Emmen en NAC. Dat is net begonnen. Het weer, noord en zuiden kan er een bui vallen. Morgen ook regen, afgewisseld met wat zon en het waait flink. De temperatuur is 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A7, Zaandstad-Horen. Bij weide maar moet je rekening houden met ongeveer 10 minuten oponthoud. Komt er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A10 de Ring van Amsterdam tussen Haarlem en Knappend Koenplein ook 10 minuten vertraging. En iets meer dan 5 minuten oponthoud op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Alternative FM. is eraf voor dit de, de derde uur. Ja, even de boel vakkundig aftimmeren zoals Pepe Fischer dat uh, zegt bij de Rob Akda woord Penelope was dit met Constant Overload. Een week of twee, drie geleden uh, had ik uh, Vicky in de uitzending.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 It's open again because uh -huh. <laughs> that was the thing I moved to. Yeah, before the pandemic. Before, pen, pen. but for, for that, I just I can tell just about a few months, and it was it was nice. Yeah. I was I was coming from Budapest. Mm. I, I grew up in a small city, but I was living in Budapest, capital city of Hungary, mm. for 13 years. So after that, Breda is is a bit a Yeah, <laughs> but uh, but yeah, it's it's really nice that a lot of uh, venues are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 Our uh, musical leven in Budapest is heel rijk. Yeah. Uh A lot of bands, a lot of talented musicians, uh, but we don't have much as many venues as you do. Ah, don't right. we? Uh, They're closing, closing down, and it's really sad to see my ex-colleagues in working at the venues mm -hmm. that they have to shut down the business because, yeah, the situation in Hungary is a little bit different. And uh, yeah, is the uh, do we have?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 <laughs> uh, I'm is not here I'm not here to talk about politics because you then can I will skip that you I will skip that anyway yeah, but I, I will uh, skip that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 voor de artiesten, voor small businesses, een lot of uh, people, their business had to shut down. Oh ja, yeah. uh, really dat, dat, uh, dat was het. Uh, yeah. dat, uh, dat er veel dingen uh, gesloten zijn uh, in dat opzicht en dat er. Uh, mm. nou, dat is een beetje het uh, verhaal in Hongarije. Ah, prachtig land, hoor. Het is een. Het uh, is prachtig. Het uh, ja, ja, yeah, ja. uh, so Ik well. weet ook uh, dat Budapest uh, best wel hele monumentale dingen hebben. Weet <laughs> dat.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 Binnenste buiten, ben binnenste buiten Komt alles dubbel zo hard binnen vandaag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 Uh, die een andere single bij, uh, bij ons dropte, kwam ik ook bij jullie uh, terecht. Uh, vertel, er, uh, vertel, wie zijn jullie eigenlijk? En hoe lang zijn jullie bezig? Nou, wij zijn dus Siggy uh, Splint, zoals je net al zei. Uh, ja. We zijn band uit Utrecht en uh, zijn hem voornamelijk gedreven door... Uh, een beetje het complexe opzoeken in uh, alternatieve rock eigenlijk. Maar we willen dat land tegelijkertijd wel gewoon lekker luisterbaar houden natuurlijk. Ja. Dus dan, uh, Toegankelijk? Ja.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 en uh, het is natuurlijk wel in Nederland is er niet per se een supergrote scene voor denk ik, maar we merken wel steeds meer dat uh, in Utrecht bijvoorbeeld, waar we vandaan komen dat daar gewoon wel steeds meer mensen zijn waarmee we gelijk rondvinden zeg maar ook qua bandjes en zo, dus gewoon steeds meer band waarmee we ook samen komen ja, jullie zijn ja, jullie zitten in een goed uh, gezelschap wat dat gaat ik uh, weet, ja. Joe Marges bijvoorbeeld komt uit Utrecht uh, Dave Weaver komt uit Utrecht Vingy uh, Nederlandstalig beentje, ja. komt uit Utrecht. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, jullie dan. Uh, ik geloof dat zelfs uh, hebben we nog ooit in het verleden Emil Landman, die, uh, die het uh, ja. nog geschopt heeft uh, bij de werelddraai door, komt ook uit Utrecht. Dus het, uh, de, de, er zit wel wat. Ja, nee zeker. En dat is volgens mij ook uh, sowieso Graniteers de, Emil Landman. Ja. Ja. Uh, Graniteers ook. Ja. Uh, de, Emil Landman en Vicky komen sowieso allebei ook van uh, het conservatorium van Utrecht van Musician 3.0. En onze zanger Slash Fieterit komt er ook vandaan. Dus dat is ja. wel grappig. grappig. Ja. Dat is natuurlijk ook alweer zo'n echt zo'n broedplaats. Heeft natuurlijk de Herman Brood Academie die er ook. Ja, ja, ja. een heleboel mee. Ja. Dus dat, uh, ja, dat schiet al aardig op dan. Ja. Hoe lang uh, maak jij deel uit uh, van Cing Split? Ik denk nu ja. uh, sinds 2017, 2018, is dus drie, vier jaar, zoiets. Ja. En daarvoor bestonden ze dus ook al een tijdje. Dus uh, het is al een, uh, een band die al wel echt een flink aantal jaartjes bezig is. Ja, is het, uh, ja want. want... Uh, nou ja goed, uh, jullie zijn dus al een jaar of uh, drie, vier, als ik het uh, zo hoor, uh, bezig in, in dat opzicht. Um, Mon uh, ja, Monster Bliss en Beast, dat zijn eigenlijk uh, de singles die jullie uh, vrij recent uh, hebben uitgegeven. Nou, Monster Bliss die komt morgen uit. Um, is dat uh, de bedoeling dat er nog meer gaat uh, komen de komende tijd van jullie?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 Dat is sowieso echt super tof, maar uh, Bart heeft er ook wel echt uh, een opleiding voor gedaan. Hij Zijn master is, is, is hij daar echt mee, uh, mee bezig geweest, dus mm. hij is daar ook wel mm -hmm. behoorlijk goed in geworden. Dus dat is ook gewoon echt heel tof. Uh, uh, okay, dan word uh, wordt het weer net een stukje beter, zeg maar, dan ja. gewoon heel gaaf om te zien. Uh, omdat ik denk dat het ook uh, iets eigens is, hè? want het is van jullie zelf uh, en jullie weten ja. natuurlijk het beste hoe het uh, dan zou moeten kl uh, klinken en ook hoe het uh, naar buiten zou moeten komen.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 In Utrecht komen ze Siggy Splint en uh, hun nieuwste heet Monster Bliss.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 heaven definitely heaven thank you well. <laughs> and, uh, and the next the, song the the, the, yeah, the next song is uh, something about london no. uh, a district chelsea, in london Ch chelsea, no, chelsea is a chelsea is uh, a female character again and oh, the full chelsea. title the, the, yeah, the female and, and the full right. title is Chelsea is a mermaid, mermaid and she's soaking in don't ask me why the whole song ah. that you will hear It's just a big f f uh, flow, flow of notes and flow of uh, constant rhythm, like the sea. Hmm. And the lyrics, they.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 Choo! Sure.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 het, zijn er nog, uh, nog meer uh, dingen op stapel? Zeker. Ja? En we hebben nu dus Eleanor uitgebracht... en Crimson Sugar die uh, ja, morgen. morgen volgt. Morgen ja. Ja. En op 18 juni brengen we Chelsea... Uh, uit. Die heb je net gehoord. Alleen dan in yeah. de, volledige de volledige versie. versie. Dus met yeah. percussie en mm. alle sitar lijntjes. Ja, yeah. yeah. sitar yeah, is like... Ja, sitar. is een nice instrument. De uh, yeah, in, uh, uh, in the, the, the, the Beatles has, have used it uh, in one of uh, their albums, I think. Nah, yeah. The Beatles was a huge inspiration for ons. Oh, yes. And we were uh, recording the album with Eddie Bob, uh, yeah. our producer. And he's a huge collector...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 Als ze, Aha, als ze opnemen. Dit, ja, uh, Geoff Wild, bijvoorbeeld, die, die wint eerst eerste hebben. die komt ook uit Zuid-Limburg vandaan. Hè? dus, dus mooie uh, Ja, het is, uh, ze komen, uh, bij ons komen ze uit alle windstreken. vanuit mm -hmm. Friesland, Groningen. tot aan uh, Maastricht aan toe. Ah, uh, ja, dus. Landsvoort ligt natuurlijk ook al redelijk centraal. Hè? Ah, oh, een beetje centraal aan de kust. <lacht> het, is <maar> een ander, <lacht> uh, <lacht> het is maar anderhalf uur. Ja, je, moet er, uh, je moet er wel een beetje voor omrijden. In ieder geval. Ah, het ligt in het verlengde van Het ligt in het verlengde van Landsvoort. Do you enjoy it here? Ja, ja zeker. Yeah? Uh, da, uh, uh, heel erg bedankt voor hebben yeah. ons yeah. bij jouw uh, uh, show. Yeah. <laughs> Vind ik heel leuk uh, dat je dat uh, op een hele dappere manier nog in het Nederlands uh, doet. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Zeker, zo, so, yeah. yeah, ja. Yeah. the thing. There is no better place to... <laughs> <laughs> to, to, to, to try your Dutch <laughs> uh, Ik ga er nog even één draaien. Dank voor de komst. Ja, geen ja. dank. En uh, graag tot een andere keer. Zeker. Zeker. Dat waren ze. True, Anna sorry. en David, uh, Davy van uh, Light by the Sea. En uh, dit is Bruno Rocco uit Rotterdam. Komt hij En Crossing the Line.